Hallo Jan, ik ben hier weer over. Ja Willem, ik ben hier ook weer. Ik kwam het er een beetje uit? Het verhaal van het Ja-God, woorden schieten tekort, jongen. Om mijn emoties weer te geven. Want dat beest, nou, God, joh, ik heb uh, er zijn een gek in mijn. Nou ja, ik heb verder. Ik was in het hek bezig, dat ligt hier. Die jongens, ik vond het zo goed. En die jongens, dat vliegtuig ja, uit de uh, helikopter kwamen zeggen: Waar is dat hek? Waar is dat hek? Ik zeg: Nou, gelukkig staat het er nog niet. Want anders hadden jullie hier niet kunnen landen over. Ja, ja, het is een erg goed verhaal geworden hoor. We hebben erg genoten hier. En daar zat inderdaad het, uh, het menselijke gevoel in. Zeg, um, morgen, of tenminste vanavond, hebben we contact om zes uur of om negen uur. Jij noemt dat zelf maar op. Over. Ik dacht misschien zes uur, hè? Huh? De schipper hoeft nu ook niet. Weet hij dat al? Ja, dat Over. Het. Ja, dat wordt allemaal doorgegeven hoor. Dat, uh, dat komt in orde. Dus om zes uur hebben wij contact, hè? Um, uh, nou... Eigenlijk is er van mijn kant weinig meer aan toe te voegen. Ik heb ook wel genoten hoor, weer. Ik vond het een erg fijn verhaal. Leuk. Uh, Jan, jij krijgt nog even terug. En dan krijg ik hem weer terug van jou. Over. Ja, nou, het is. Uh, uh, even kijken, wat wilde ik jou nou ook weer vragen? Ja, vanavond maar om zes uur dus, hè. En uh, de schipper weet het dus al. En nou ja, verder is er eigenlijk uh, niet veel nieuws. Ik, ik blijf nu eenzamer achter dan ik ooit geweest ben, weet je dat? Zeg, na het hondje, open. Oh. <laughs> ja, ja, moet je luisteren wat ik wilde voorstellen, Jan. Ik wil namelijk zo graag van jou ook weten. En misschien kun je daar in een verloren uurtje, wanneer je niets kunt doen, is overdenken en wat uh, op papier zetten. Uh, wat er nou in jou omgaat, hè, gewoon. Je zegt nu dat je eenzaam bent. Ik wil zo graag eens wat, uh, wat, uh, wat menselijk wolkers hebben, zoals ook uit je boeken. En uh, buiten dus de verhalen van de zeehond. Waar genoeg uit blijkt hoor, ik haast me dat te zeggen. Maar gewoon voor jezelf, op jezelf betrekken. Zou je dat kunnen? Over. Nou kijk, het gekke is dat jij dat, jij dat zegt. En dan luister je toch niet genoeg nog achter de woorden. Want kijk, je kan dus zeggen, uh, uh, als je nu Bowmans neemt... hè? Die doet eigenlijk datgene. Wat een schrijver. Nou, niet dat ik dat op zichzelf erg vind. Hoe je moet, maar wat een schrijver eigenlijk nooit zou moeten doen. He? Ik voel me eenzaam. Of ik voel me rot. Je moet door de omgeving te beschrijven. Al die dingen. He? Daaruit blijkt dat je je rot voelt. He? Beschrijf dat maar. En ik vind dat daar ...Bomans uh, verschrikkelijk tekortgeschoten is. He? En ik geloof dat je uit wat ik zeg. wel. Uh, kan concluderen hoe mijn gevoelens zijn dat ik hier verschrikkelijk emotioneel, uh, maar op een heel andere manier, dus erg, erg ook uh, nou ja, op een gelukkige manier uh, bij dit eiland betrokken ben. over. Ja, dat is inderdaad allemaal, uh, allemaal wel begrepen. Maar uh, <coughs> er zijn meer mensen, natuurlijk, in het land. En uh, het, is, het is ook wel duidelijk. Maar je moet niet vergeten dat het... Het is geen boek, hè. Je kunt het niet lezen. Het is radio. Je hoort het. En dat valt weg daarna. En je kunt niet op een woord terugkomen. Want dan ben je aan een nieuwe zin bezig. In jouw boek kun je een blad terugslaan. En inderdaad het totaal weer krijgen. Dat kunnen die mensen niet. En daarom vraag ik het. Over. Ja, nou. nou daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik geloof toch dat ze door de... Uh, laten we zeggen, door de verhevigde uh, emotie. Ook van je stem. Van bepaalde dingen. Uh, zoals... Uh, ...zoals luim en dingen door elkaar gemengd worden... ...en zo, dat vond ik zo goed... ...toen die drie jongens hier waren... Hè, uh, ...die waren... ...nou, die, die ene man die had wel meer voor ...die waren zo aardig voor dit beest... Dat kon je meteen zien, hè? En ze merkte natuurlijk de toen zei ik, uh, hij is, hij is vijf, hij is, terwijl ze best zei ik, hij is 80 centimeter. En ik zeg, er gaan precies twee damestassen uit. En een kleine bolero. Uh, toen moesten ze allemaal erg lachen. Want, want, nou ja, dat is een vorm van humor die, die, die ze begrijpen. Juist omdat ze van zo'n beest uh, houden, geloof ik. En het zou geen moment dat je daar iets bij hoeft te voegen van dat je dat zo niet meent. Dat is natuurlijk onzin. Als het ware dat uh, verdiept, als het ware, laten we zeggen, dat haalt de sentimentaliteit uit bepaalde dingen. En dat verdiept uh, uh, dat gevoel. Uh, ik, eraan, ik kan zoiets niet herhalen, anders had ik dat wel voor de, voor, de, voor de radio. Maar als ik zoiets zeg, de jongens, ga ik het hier nog niet eens nakouwen. Want dan is het weg. Maar dat was voor mij wel, uh, nou ja... Dat zijn dingen waar, het, waar bepaalde emoties om draaien. Over. Goed, dat is allemaal uitstekend begrepen. Dit is de Bredenburg dan nogmaals voor de laatste keer. Um, om vijf voor zes zien we jou. Horen we jou bedoel ik. Um, wij zullen er zijn dus vijf voor zes. En dan nu over en sluiten.